Het is tien uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit houdt alle vluchten... op het vliegveld van Houston aan de grond na een schietincident. Een man schoot zichzelf in de buurt van de douane door het hoofd... en kwam om. Voor hij dat deed, schoot de man in de lucht. Lokale media zeggen dat de man zelfmoord pleegde... toen beveiligers hem probeerden te overmeesteren. Koning Willem-Alexander heeft burgemeester van de Laan van Amsterdam... een smsje gestuurd om hem te bedanken voor zijn werk rond 30 april... Volgens de burgemeester schreef de koning heel veel dank met hoofdletters en uitroeptekens. Ook schreef Willem-Alexander dat het een onvergetelijke dag was die smaakte naar meer. Dat vertelde burgemeester Van der Laan in een nieuwe kerk. In die kerk hulde de premier Rutte zeven mensen die nauw betrokken waren bij de organisatie van de feestdag. Ze kregen een speciale inhuldigingsmedaille. Ook anderen krijgen de komende tijd zo'n medaille. Onder Amerikanen van middelbare leeftijd is het zelfmoordcijfer in tien jaar tijd scherp gestegen. De stijging komt volgens onderzoekers vooral door de recessie en de hypotheekcrisis. Het gaat om de groep tussen 35 en 64 jaar, de periode 1999 tot 2010. Bij jongere en oudere Amerikanen is het zelfmoordcijfer in die tijd niet of nauwelijks veranderd. Een filmpje waarin zangeres Anouk dronken te zien is, blijkt nep te zijn. Het internetfilmpje dook gisteren op. Te zien is hoe Anouk in dronken toestand het nummer Bird zingt. Is deze maand Nederland vertegenwoordigd op het Eurovisie Songfestival. Blijkt onderdeel te zijn van een reclamecampagne van verzekeraar Centraal Beheer Achmea. Het weer bewolkt, maar ook opklaringen en alleen in het Zuidoosten misschien een bui. Morgen geregeld zon en in het Zuidoosten en Oosten opnieuw kans op een bui. Het wordt dan maximaal 20 graden. Ook zaterdag en zondag geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. En dan de AWB Verkeersinformatie, ook zonder jingle. Op de A28 Utrecht naar Amersfoort zijn werkzaamheden... en daarom viel het tussen Leusden-Zuid en Leusden 2 kilometer. Ja. De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?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 Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn van donderdag 2 mei. In Volendam zijn ze er helemaal klaar voor. Morgen kan de club voor de zoveelste keer kampioen worden in de eerste divisie. Ja, ongelooflijk. Als je de KNVB-site bekijkt... dan staat daar dat Volendam de beste club van de Jupiter League is. Want als je zeven keer, want het wordt dan de zevende keer kampioen wordt... en dat doet geen club ons na. Robert G. Sink rijdt de komende drie weken in de Giro. Hij heeft dit jaar gekozen voor een andere indeling van het seizoen. De Tour is niet langer het hoofddoel. Ik zou me wel voor kunnen stellen dat na een goede Giro dat ik de Tour bijvoorbeeld uh, voor... Uh, of in dienst van Bouken of... nou ja, eens een keer een te winnen in de Tour lijkt me ook al een keer uh, interessant. Voor veel sporters is het meedoen aan de Olympische Spelen het hoogst haalbare. Vorig jaar was Schermer Bas Verweilen niet alleen deelnemer, maar ook medaillekandidaat. Maar Londen liep uit op een grote teleurstelling. Nu doet duurt rustig aan in de aanloop naar de Spelen in Rio. Ja, eigenlijk alles om, uh, om de, ja, de motor weer op te laden, zeg maar, voor uh, de komende drie jaar. En uh, ja, eigenlijk met iets minder training gaat het nou uh, eigenlijk wel heel lekker. En natuurlijk ook veel voetbal in deze uitzending. Returns in de halve finales van de Europa League. Haalt de winnaar van de Champions League van vorig jaar dit jaar de finale van de Europa League. Vorige week won de Engelse club uit van uh, FC Basel, Chelsea daar heb ik het over met 2-1. En nu Frank Wilaert. Nou, drie kwartier geleden had ik daar volmondig ja tegen gezegd. Maar uh, vlak voor rust, de allerlaatste actie voor rust, heeft daar toch wel verandering in aangebracht. Het was een doelpunt van Salah. Mooie aanval. Dwars door het midden. Opvallend. Dat zie je niet zo gek vaak. Echt vanaf het middenveld. Een mooie paas van Elneny op Stokker. En die ziet dan Salah al gaan. Uit de rug van Ivanovic. Die kan zo buitenspel omzeilen. En daarna ook nog eens Tsjech omzeilen. Dat laatste was het allerbelangrijkste natuurlijk. Want Basel komt op 1-0. Maakt zo een beetje de 2-1 achterstand. Die had dat opgelopen in Zwitserland goed ten opzichte van Chelsea. Want als het nu nog een doelpunt maakt. Dan staat Basel toch... Totaal onverwachts ineens in die finale in Amsterdam halverwege uh, mei. Daar had niemand op gerekend. Basel zou dat overigens wel verdienen. Want het is een hartstikke leuke voetballende ploeg. Begon aardig aan die wedstrijd. Op Stamford Bridge met een uh, redelijke kans. Daarna nam Chelsea het heft in handen, raakte nog een keer de paal via Lampard. Kreeg een enorme kans via Ramirez en ook Torres kreeg nog een aardige mogelijkheid. Zo in het middenstuk van, het, van de eerste helft. Maar Chelsea scoorde niet en in de eindfase nam Basel het heft weer in handen. Kreeg een hele grote kans. Eerst via Salah, toen via Stokker en uiteindelijk dus de goal via de combinatie tussen deze twee heren. En Basel, ja, als die erin gaan geloven, dan gaan ze stormen. Ook al spelen ze uit op Stamford Bridge bij het grote Chelsea. Dat maakt die mannen uit Zwitserland helemaal niets uit. Het is echt een heel leuk elftal. Om te zien voetballen volledig op de aanval. Als ze daar zin in hebben. Met doelen te maken als potentiële uitblinker. Want die jonge Egyptenaar, 20 jaar jong pas. Spelend vanaf de rechterkant op het middenveld bij Basel. Is echt een heel leuk spelletje om te zien voetballen. Heel technisch vaardig. Overal zwervend op het middenveld. Totaal niet te volgen voor de middenvelders van Chelsea. Hij zou wel eens het verschil kunnen gaan maken. Vandaag op Stamford Bridge. Maar eigenlijk is Chelsea dus sterker normaal gesproken. Zeker als je kijkt naar de namen. Maar dat zegt vandaag dus niks. Want de allerlaatste actie van de eerste helft. We gaan bijna beginnen aan de tweede helft. Was voor Basel. En dat levert een 1-0 voorsprong op voor de Zwitsers tot nu toe. Dan gaan we naar, laten we zeggen, Dirk Kuit tegen Benfica. En die houdt kamp vorige week 1-0 voor Venerbahce. Maar ja, nu speelt Benfica thuis, hè? Ja, en dat was te merk ook in de beginfase. Want al heel snel, na 9 minuten, was het 1-0 voor de thuisploeg. Via Gaetan. En dat betekende dat die 1-0 overwinning van vorige week van Bacche, ja, een beetje uitge was, weggepoetst was. En uh, Benfica leek er overheen te, te denderen. Maar uh, opeens kwam de bal voor het eerst eigenlijk in de buurt van het doel van Benfica... En uh, was er uh, een buitenspel-situatie die over het hoofd werd gezien? van zo. Maar wel een hensbal. Die werd wel gezien. En die hensbal was van Garay, de centrale verdediger. De Argentijn. En dat betekent een penalty voor Venerbatche En Dirk uit ging achter de bal. En was uh, zeer koelbloedig. Tikte de bal in de benedenhoek. Keeper de andere kant op. En dus 1-1. Met die stand uh, natuurlijk Venerbatche naar de finale. Maar in de, wat was het? Uh, 7 38 e minuut van de wedstrijd uh, was het. Oscar Cardozo die een snel genomen vrije trap van Pérez eh, in de doelschot achter Volkan Demidel en eh, toen was het 2-1 voor Benfica. Dat is ook de ruststand, 2-1 voor Benfica. Betekent dat met deze stand nog altijd Vena Batsje, eh, door is naar de finale in Amsterdam... Daar dromen ze van. Nog nooit in de halve finale van een Europees toernooi gestaan als uh, club zijnde. En ze willen zo graag een mooie beker toevoegen. Ja, inderdaad, PSV, FC Twente. Zij willen heel graag de Europa League uh, winnen en in Amsterdam staan. Het wordt een heftige, hele heftige tweede helft. Neem dat van me aan. twee de stand. Benfica veel beter. Maar met deze stand is de Badje door. We gaan zo dadelijk beginnen aan de tweede helft. En wij blijven natuurlijk die wedstrijden volgen in Langs de Lijn. Martijn van Dorenmalen, de naam is onlosmakelijk verbonden... met het badminton in Nederland. Sinds 1985 bekleedde hij diverse functies bij de Badmintonbond. Bijvoorbeeld bondscoach, heel lang, hè, en technisch directeur. Twee jaar geleden was uh, van Dorenmalen technisch directeur af. Daarna kreeg hij een adviserende rol. En vandaag is de samenwerking met van Dorenmalen officieel opgezegd. Economische redenen liggen daar volgens de bond aan ten grondslag. Martijn van Dorenmalen, goedenavond. Goedenavond. Um, economische redenen. Konden ze u niet meer betalen? Betekent het dat? Nou, het is heel simpel. Uh, uh, de bond heeft minder uh, financiën... en heeft uh, een tijd geleden om bedrijfseconomische redenen... mijn ontslag aangevraagd bij het UBV. Dat is toegekend. Ja, dus u, u had al eerder vernomen... dat er geen plaats meer voor u was bij de badmintonbond. Ja, dat klopt. Ja. Wat is er dan in die periode gebeurd? Uh, er zijn een aantal zaken gebeurd, denk ik. En een van de belangrijkste is natuurlijk het feit dat ergens uh, in december uh, de subsidie van NOC-NSF uh, wegviel. De terugloop van het aantal leden, denk ik, is ook een oorzaak. En dat heeft het bestuur weer genoodzaakt om uh, deze maatregelen te nemen. Ja, en de afgelopen, want u wist het vanaf Januari ja. ze... Nee, nee, nee, Ik weet het al vanaf uh, november dat men dit uh, van plan was. Ja, en, en wat is er in die periode dan gebeurd? Dan zijn ze bezig geweest met de afhandeling van het, uh, van het contract? Ja, dat, uh, kijk, als dat uh, als de toestemming binnenkomt van het UWV, uh, dan uh, vervolgens ga je zitten uh, om te kijken hoe we de zaken netjes af kunnen handelen. Ja. Uh, hoe voelt u zich daarbij? Ja, ik, uh, ik ben in dit soort dingen heel zakelijk. Uh, een bestuur is om uh, beleid te bepalen en uh, beleid uit te zetten. En uh, het bestuur heeft uh, geoordeeld uh, dat ik uh, moet vertrekken. Ja, uh, er is wel uh, veel gebeurd in het verleden bij uh, de Badmintonbond. Ik zal niet al te ver teruggaan. Maar twee jaar geleden was er uh, veel gerommel rond dat Jonex-contract: uh, het, uh, het contract met de grote sponsor. U dacht Stop. toen de tijd uh, hè, dat u een goede sponsor binnen zou halen. Dat uh, ja. liep wat anders. Vier spelers wilden graag bij hun uh, eigen sponsorcontract blijven. Um, heeft, heeft deze situatie die daardoor ontstaan is, heeft hij daar iets mee te maken? Uh, ik denk uh, niet zo verschrikkelijk veel. Uh, het sponsorcontract uh, wat er lag was een uh, perfect contract. En ik denk wel degelijk ook dat het mogelijk was geweest om uh, vier spelers... die uh, op dat moment niet mee wilden doen, om die over de streep te krijgen... Ja. De vier, de vier topspelers, hè? Uh, ze, ze werden aan de kant gezet. Toen werd gezegd ten faveur van het geld. Nou, op dat moment denk ik niet zo dat de spelers aan de kant gezet werden. Dat uh, was zeker niet het geval. Maar uh, wat wel uh, nadrukkelijk het geval was, om um, het uh, transportpoot uh, bij de bond uh, levend te houden, was er gewoon geld nodig. En, uh... Uh, ja, wat steeds minder veranderd was. En vervolgens hebben wij een, een, denk ik, een uitstekend contract getekend uh, met, uh, met veel firma uit Japan. Ja, maar hebt u, hebt u niet het gevoel dat u daar misschien een inschattingsfout hebt gemaakt? Nee, zeker niet. Ja, ik probeer even mee te denken. Ik kan me voorstellen ja. dat u het heel vervelend vond dat er uh, grote spelers die het badminton ook groot hebben gemaakt in Nederland, dat die niet mee wilden gaan toen. Ja, uh, de pech die overeenkomst met Jonex eigenlijk vroegtijdig uitlekte waardoor we een aantal zaken niet af konden ronden voordat we ermee naar buiten zouden hadden kunnen komen. Ja, maar de, de manier waarop dat toen gegaan is, uh, kijkt u daar met met veel trots op terug? Ja, op dat moment geef je dat uit handen. Omdat op dat moment een bestuur de zaak overneemt en bepaalde dingen naar wil regelen. En dat was niet altijd even handig, denk ik. Nee, het, was, het was toch ook in die periode heel zonde dat het badminton er zo op kwam te staan? Ja, uiteraard. Dat, dat, was, dat was niet positief. Aan de andere kant gaf het de overeenkomst ons meer dan voldoende mogelijkheden om een aantal jaren sporten te kunnen bedrijven binnen het Badminton Nederland. Ja. Um, nou, u werd twee jaar geleden aan de kant gezet als technisch directeur. Of voelde dat, hoe voelde dat eigenlijk? Was dat als, voelde dat misschien al als een soort ontslag? Nou, nee, hoor, dat voelde niet als een soort ontslag. Uh, kijk, ik denk dat wat dat betreft uh, ergens in 2008, 2009 al uh, stappen gezet zijn. Uh, uh, toen ik uh, van het te, bondscoach technisch directeur werd, maar uh, eigenlijk ook geen zeggenschap had over training en coaching. Hm. Ja, u werd daarna adviseur hè? Ja. Zo, zo heette dat? Wat, wat, wat, moet, wat moet ik me daarbij voor, voorstellen? Uh, daar moet ik me bij voorstellen dat ik binnen het Nederland advies gaf aan het bondenstuur op het terrein van opleidingen, uh, wedstrijdszaken en uh, algemeen beleid. Mm -hmm. En was dat iets waar u prettig bij voelde? Nou, dat zijn in ieder geval zaken die uh, ervoor moeten zorgen dat zo'n bond uh, uh, ja, levensvatbaar blijft. Ja. En wat dat betreft is het een, uh, een, ja, best een hele dankbare functie. En hoe ziet de toekomst van het badminton er eigenlijk uit? Ja, daar heb ik op dit moment niet zo'n geweldig veel zicht op. Ik uh, ben de laatste maanden daar niet, uh, niet erg uh, bij betrokken uh, geweest. Uh, als ik uh, kijk naar uh, uh, de sport, dan uh, is het wereldwijd nog steeds een van de sterkst groeiende sporten. Ik denk ook als je naar Nederlandse spelers kijkt en naar Nederlandse talent kijkt, dat er uh, meer dan voldoende potentie aanwezig is. Dat zal uh, tot wat moeten komen. En uh, ja, hoe dat, dat uh, in zijn werk gaat, daar heb ik op dit moment geen geen zicht op. Bent u daar wel optimistisch over? Nou, het is net wat ik zeg. Ik denk dat er voldoende potentie aanwezig is. Het, het zal alleen een kwestie zijn uh, hoe we die uh, talenten op een of andere manier... Uh, tot het niveau kunnen krijgen waarop ze geacht worden te komen. Hè. Het Olympisch niveau. Ja. Um, vanaf 1985 bent u betrokken geweest bij, uh, bij de badmintonbond. Nu niet meer. Wat gaat u doen? Nee. Geen idee op dit moment. Nee? Ja, geen idee. Uh, geen... Nee, ik ben uh, sinds uh, twee dagen ben ik, uh, werkzoekende. En uh, zoals denk ik iedereen in Nederland weet, uh, valt dat niet mee om, uh, om werk te vinden. En, uh, dus daar, daar ben ik mee bezig. En ondertussen uh, ja, doe ik nog wat uh, vrijwillige klusjes voor uh, de Badminton World Federation en Badminton in Europe. Oké, okay, dus u blijft wel met die wereld verbonden? Um, ja, dat, dat is de vraag. Kijk, als ik uh, een baan vind uh, buiten de sport, dan, uh, dan zal ik die, uh, die uh, ook gaan nemen. Het hoeft niet per se wat mij betreft in de sport te zijn. We blijven u volgen. Martijn van Doornemalen, vanaf uh, 1985 betrokken bij de badmintonbond. En vanaf nu dus niet meer. Dank u wel voor dit gesprek. En tijdens dit gesprek uh, is er gewoon doorgevoeld. En hoe Frank Wielaert bij Chelsea tegen Basel? Ja, want dachten we dat Basel weer serieus kans zou maken op een finale plaats. Dat is in drie minuten tijd om zeep geholpen door Chelsea... Allereerst door een, een schot van Lampert. Dat nog wordt gekeerd door Sommer, maar onvoldoende gekeerd. En dan heb je Fernando Torres in het elftal staan. Die doet dan een heleboel verkeerd tijdens een wedstrijd. En dat vinden de supporters allemaal verschrikkelijk. Maar dit soort balletjes van die intikkers... hij staat altijd op de goede plek, nu ook. Hij maakt de 1-1 en dat op zich verandert ietsje gek veel aan de wedstrijd op dat moment. Want dan moet Basel nog steeds één keer scoren om verlenging af te dwingen. En uh, dan zou het alsnog naar de finale kunnen gaan. Maar drie minuten later een schot van Torres... Uh, het wordt uh, opgepikt door uh, Mozes. De man die ook al scoorde in uh, Basel. En in eerste instantie is er weer Sommer die er goed tussen zit. Maar hij keert weer maar half. Mozes krijgt een herkansing en nu ligt Sommer op de grond. Is dus het doel leeg en is de intikker voor Mozes ook heel simpel. Staat Chelsea dus opnieuw, net als vorige week in Basel, met 2-1 voor. En moet Basel dus nog twee goals maken om serieus kans te maken op de finale. En op dit moment lijkt het dat er bepaald niet op. Want Chelsea is van zins om deze wedstrijd verder te gaan dicteren. We zijn 55 minuten onderweg. En Chelsea heeft een voorsprong genomen in eigen huis tegen Basel. En lijkt de wedstrijd te hebben beslist. Het is 2-1. En dan naar Benfica tegen Fenerbahce. En die houtkamp. Ook 2-1, hè? Ja, en bloedstollend. Zo spannend deze wedstrijd. En een prachtig gevecht tussen twee ploegen die zo graag willen... 2-1 voor Benfica, dus. En uh, weer een mogelijkheid was daar. Als de bal opgepikt wordt aan de rechterkant. Door Salvio. goede voetballer is dat. Eigenlijk het hele Benfica is om te genieten. De bal uh, voor het doel wordt net uh, uh, te hoog uh, gegeven, waardoor hij niet gekopt kan worden. Door Oscar Cardoso, de maker van een van de doelpunten. Heeft ook al 16 keer in de competitie gescoord. Het is een van de twee topscorers samen met Dima. En het is dus super spannend. Na 7, 8 minuten spelen in de tweede helft. 2-1 voor Benfica. Met deze stand is Fenerbahce door. Maar nog een doelpuntje voor Benfica. En Benfica is door. Bal. proberen ze voor het doel te geven. Maar de bal gaat over de achterlijn via het ziekler, De Zwitser. En dus een hoekschop voor Benfica. 2-1. Benfica leidt. Maar zit nog niet in de finale. Frank Wilaert zit goed vanavond hoor. bij Chelsea tegen Basel. Weer een doelpunt. Wat een lekker doelpunt was dat zeg. veel Chelsea maar vast in over 15 mei Arena Amsterdam. een van de finalisten. David Louis. een schot van 20 meter binnenkantje linkervoet midden voor de goal. Hij krult hem zo voorbij sommer in de kruising. Wat een fantastisch doelpunt is dit zeg. 3-1 is het voor Chelsea. En dat heeft Basel op een onoverbrugbare achterstand gezet. En daarmee kunnen we de ploeg uit Londen dus alvast invullen voor halverwege mei. David Lewis zorgt ervoor dat Chelsea leidt met 3-1 tegen Basel. Ja, en met excuses voor het de nek omdraaien van de Waterboys. Maar voor zo'n mooi doelpunt is dat toch wel goed. Hè? The hole of the moon. Over 24 uur weten we het antwoord. Is het FC Volendam gelukt om terug te keren in de eredivisie? De club van trainer Hans de Koning speelt morgenavond... in Deventer tegen Goethe Eagles. En een gelijkspel is genoeg voor het kampioenschap in de Jubilair League. Vanmorgen stond Volendam, oftewel het andere oranje... voor de laatste keer op het trainingsveld. Verslaggever Ragnar Niemeyer was erbij... en proefde de sfeer op en om het veld. Je kunt er niet omheen. Het is de week van oranje.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 Waar zijn die mensen nu allemaal? Want we staan aan de rand van het trainingsveld. En als ik een stap naar rechts doe, dan zie ik een man of tien naar jullie laatste training kijken. Ja, dat, dat telt hier niet. Wij, wij hebben geen verering sowieso. En een volgende nammer is aan het werk. Aan het werk, zelfs op een dag als vandaag? Ja, wel. Er is niks te vieren. Morgen is er ook niks te vieren. Als er wat te vieren is, is het morgenavond een kwart voor tien. En geen minuut eerder. Leeft het wel? Het leeft gigantisch. Het, uh, je staat ermee op, je gaat ermee naar bed... en uh, je kan je niet vertonen in het dorp of iedereen begint erover. Het is uh, echt uh, hot. Ja, hoef je met een gevoel. Ja, als, je, als je zelf uh, niet speelt, dan is het gevoel altijd wat moeilijker. Voorzitter Kras van Volendam. We, we hebben naartoe geleefd, we hebben naartoe gewerkt, met z'n allen. En nu ben je dus op het moment dat, ze het, uh, dat de spelers het af kunnen maken. dat zou natuurlijk geweldig zijn voor, uh, voor Volendam als, uh, als club, maar ook als organisatie... dat je gewoon voor de tiende keer promoveert. Ik ben wel nuchter, maar ik, uh, ik verheug me er wel op morgenavond, uiteraard. En uh, ja, De hele omgeving, de afgelopen dagen natuurlijk ook met Koningindag... dan is Volendam ook iets apart. op de dijk, gezellig. Iedereen is de dijk op, alles in oranje. Nou, dat is ook de kleur van Volendam, ook de kleur van ons FC Volendam. Ja, dan heb je, krijg je natuurlijk wel al een beetje de kriebels. En iedereen praat ook over de club en het is allemaal uh, wij dit en wij dat en wij zus. Nou, Dat is anders dan zij hebben verloren. En zij hebben dat slecht gedaan, dus nu zit je in iets andere...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 Toch denk ik dat hij stiekem al ergens in een schuur wordt opgelapt. Ja, Hij staat ook inderdaad ergens, maar uh, formeel bestaat hij niet. Want wij verzoeken geen goden. Wij houden van werkelijkheid, we zijn echt realisten. En uh, zonder uh, dan gaan we kijken hoe het in de Heen en weer, heen en weer, heen en weer, heen en weer. Op de achtergrond is nog altijd de training aan de gang... onder leiding van hoofdcoach Hans de Koning.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 Hoe ziet de dag er morgen uit? Wat is de planning? Is die zoals altijd? En als dat zo is, hoe, hoe ziet zo'n dag eruit? Ja, wij uh, vertrekken volgens mij om uh, aanwezig drie uur. En dan uh, rijden we op ons gemak rijden naar Apeldoorn en dan gaan we daar wat eten. En dan, uh, ja, het is twintig minuutjes, een kwartiertje vanuit uh, Apeldoorn naar Deventer. We hebben hier nog even een voorbespreking, maar die zal niet langzaam. zijn. Liggen dan de flessen al koud uh, onderin de bus? Nee, want ik vind ook gewoon, uh, als het zover is, dan zullen er best wel mensen aan gedacht hebben. Maar wij hoeven daar niks van te weten. Doe nou, mensen. Kom toch niet in deze volle boot. Ga nou weg, mensen. Dat loopt nog verkeerd af. Dr. Anders P., heen en weer... We gaan weer naar het voetbal in de halve finale van de Europa League. Alhoewel voetbal, het spel bij Benfica-Venerbahce heeft een tijd stilgelegen. Ernstige blessure. zo zag het eruit, en die houtkamp. Ja, en ik denk dat het ook wel zo is. De blessure is voor Gökhan Kunul, die werd tegen het hoofd geschopt en hard ook. Door Gaetan, de maker notabene van het eerste doelpunt van Benfica. Uh, en deze, en je zag aan de gebaren van de mensen. Uh, eerst op het veld. Maar ook toen de dokter erbij kwam. Uh, snel van het veld gehaald uh, deze speler. Op een uh, brancard. Met zo'n uh, soort van golfkarretje weggereden. En op weg naar het ziekenhuis. En natuurlijk vervangen door Bekier. Maar uh, ja geen idee hoe het natuurlijk met hem is. Hij is meteen afgevoerd. Het staat nog altijd 2-1 voor Benfica. Want het voetbal gaat wel weer verder. 63 minuten bijna gespeeld. Heel erg spannend. Nog altijd. Uh, overigens kreeg uh, Gaitan voor die uh, hele hoge trap tegen het hoofd dus uh, van deze uh, uh, arme Geunul. Niet eens een, uh, een gele kaart, dat uh, was opvallend. Maar goed, het uh, zal erbij horen bij een hele zwakke scheidsretter... Stefan Lanois, die erg weinig ziet uh, vanavond. Hij deed bedenken aan die uh, Hongaar van uh, twee weken geleden die winnen de Champions League hebben gezien. Goed, staat 2-1, 63 minuten gespeeld. Balbezit zoals altijd voor Benfica. Maar Benfica kan even de gaatjes niet meer vinden. En ik ben benieuwd of dat uh, wel gaat lukken... en of Derek Kuyt en zijn mannen van Fenerbahce... nog een uh, kansje gaan krijgen om eventueel die gelijkmaker te scoren. Zoals er nu voor staat, staat Benfica met 2-1 voor. Maar gaat Fenerbahce 15 mei, uh, mei in de finale spelen... tegen hoogstwaarschijnlijk Chelsea? Want Chelsea staat met 3-1 voor tegen Basel. Normaal gesproken heeft de ronde van Frankrijk altijd prioriteit voor wielrenner Robert Geesink. Dit jaar begint hij zaterdag al aan zijn eerste grote ronde van het seizoen. De renner van Blanco Pro Cycling rijdt de ronde van Italië. Die begint overmorgen in Napels. Geesink is op stage geweest in Tenerife en heeft de ronde van Romandië achter de rug. Verslaggever Hancock Kok zocht hem op in Romandië en praat met Geesink over zijn doel in de Giro en zijn motivatie om juist de ronde te maken van Italië te rijden. Ik heb altijd al wel gezegd dat ik niet elk jaar hetzelfde seizoen, het seizoen zou bouwen rijden. Uh, ja, we zitten in de situatie dat het blanco op ons shirt staat en, en, en, en dus geen sponsor. Dus uh, dat het voor ons een hele belangrijke koers is om, uh, ja, om ook weer uh, ons extra te laten zien... en te zorgen dat er een, uh, dat er een sponsor, uh, of dat er zoveel mogelijk sponsoren hopelijk geïnteresseerd raken. Um, en ja, daarbij is het denk ik ook voor mij gewoon een goede kans om... Uh, te proberen een keer een podium... of in ieder geval een hele goede klassering weer in de grote ronde te halen. Is het een hoofddoel voor je dit, dit jaar? Ja, zeer zeker, zeer zeker. We hebben hier uh, zo goed naartoe geleefd... Uh, als dat we nog nooit naar een, een koers toegeleefd hebben. Zoals we vorig jaar en het jaar daarvoor de Tour voorbereid hebben. En de jaren daarvoor de Vuelta. En, uh, dus ja, zeer zeker. Ja. podium zeg je, dat, uh, ja, dat is nogal wat. Als je het parcours ziet, het de deelnemersveld... het is hartstikke sterk, het is hartstikke zwaar... Ja, nou ja, of ik nou op het podium zeg of niet, ik bedoel, ja, dat maakt principe niet uh, het principe zoveel uit. Het verhaal uh, wat, ik, wat, ik, wat ik duidelijk uh, gezegd heb is, kijk, ik heb ook nog nooit podium in de Giro gereden en ook nog nooit in de Vuelta. En het werd uh, de afgelopen jaren van mij in de Tour min of meer uh, links of rechts al wel verwacht. En uh, dat ik zei laat ik het dan eerst maar eens in de Giro of in de Vuelta proberen. En uh, uiteraard, uh, ja, ik ga gewoon voor het, voor het maximaal haalbare. Ik denk dat het ook goed is om uh, met, met ambitie te starten. En wat er nou uiteindelijk in zit, ja, dat gaan we aan het einde van de Giro zien. Maar ik denk, uh, ja, nogmaals, ik heb, uh, ik heb het ook al vaker gezegd... maar als ik dan een hesje daar zie waar ik in het verleden toch ja, veel mee gestreden heb... om, de, om dezelfde plekjes, en uh, die lukt het wel. Ik bedoel, uiteraard, alles moet meezitten Maar zo is het altijd in de, in de sport. Nou, die won, hè? En die won. Dus uh, nou ja, dan hoop ik dat ik ook ja, in de buurt van het, van het podium kan komen. die reed ook een slechte Ronde van Romandie Vorig jaar voor de Giro. Ja, dit jaar is hij zelfs al afgestapt. Dus uh, wat dat betreft sta ik nog een streepje voor. Maar zou het kunnen? Zou je kunnen winnen? Nou ja, dat gaan we zien. Ik, uh, we hebben er alles aan gedaan tot nu toe in de voorbereiding. Dit zit even een beetje tegen. Maar ik denk dat het niet verstandig is om je uit het veld te laten slaan. Het is zwaar, maar elke Giro is zwaar. En het, het zal mijn eerste Giro zijn. Dus het is even wennen aan een waarschijnlijk een andere manier van koersen. Ik denk dat een uh, Tour... Veel gecontroleerder is en Vuelta is een Vuelta is vaak een relaxtere ronde. Maar ja, als je die zoals vorig jaar uh, dan weer ziet, dan was het gewoon elke dag knokken om geen tijd te verliezen. Want dat is bijna elke dag op aankomst. Um, dus ja, het is een heel ander soort koers. Ik denk dat je daar moet anticiperen. En we zitten met een ploeg met mannen met veel ervaring in de Giro. Ja, wat dat betreft gaan wij proberen om uh, op zijn Italiaanse koers en, uh, en, uh, en een hele mooie ronde te ja, Wat is dat op zijn Italiaanse koers? Nou, het zal denk ik toch een beetje anticiperen zijn. En ook uh, met de ploeg die we hebben. Hè. We hebben Wilco natuurlijk, Steven heel sterk bergop, gewoon maar zelf ook. Uh, proberen in de situatie te zijn dat we uh, of mannen vooruit hebben of uh, in ieder geval uh, ja, aantrekkelijk koersen. En, uh, en proberen met zoveel mogelijk mannen in de finale te komen om, om het uit te spelen. Ja. Ga je, de, de, je noemt al even de Tour. Gaat dat, is daar dan een streep doorheen voor dit jaar? Of... Nee, zoals het er nu uh, op het programma staat, doe ik die erachteraan. En uh, ik laat hem nog een beetje van de Giro afhangen in welke vorm ik dan die Tour ga doen. Maar uh, ik zou me wel voor kunnen stellen dat na een goede Giro dat ik de Tour bijvoorbeeld... Uh, voor, uh, of in dienst van bouken of, uh, of, of als... Uh, ja, als uh, nou ja, polik, dat een keer een rit te winnen in de Tour lijkt me ook wel een keer uh, interessant. in ieder geval om het uh, op een andere manier aan te pakken dan andere jaren. Ja. Vind je dat ook niet gewoon eigenlijk misschien wel lekkerder in de Tour? Waar alles altijd op jou gericht is? Ja, dat is een beetje de, natuurlijk het gevolg van alles wat er in het verleden uh, gebeurd is. En uh, nou ja, ben ik ben een keer vijfde geweest in de Tour. Dus ja, dat, dan is het uh, uh, misschien een logische stap om daarna een keer nog, voor nog hoger te, te gaan. Maar uh, ja, ik, ik ben in ieder geval heel erg blij met de andere aanpak van dit seizoen. En uh, ik hoop dat het uh, ook op success, uh, dat, ja, dat het succes op gaat leveren. Je hebt er zin in, hè? Ja, dat is er zeker. Maar dat is ook, ja, als je een hele lange periode ergens naartoe leven, dan, uh, ja, dan, uh, dan heb je er echt zin in om daar ook eens van start te gaan en, en, en te zien hoe het, uh, hoe het gaat, uh, gaat lopen. Aanstaande zaterdag begint de Giro. Ja, tot heel even geleden was het nog feest in Istanbul. Maar nu juichen ze in Lissabon, hè? En die houtkamp? Klopt, want het is 3-1 geworden voor Benfica. Zou bracht de bal bij Cardoso en die scoorde zijn tweede van de wedstrijd. Oftewel 3-1 voor Benfica. Maar nu in een vrije trap aan de andere kant. Uh, het is Tjaner uh, achter de bal bij 3-1 stand na 69 minuten spelen. Zo... Ja, dat is belachelijk als je alles en iedereen naar voren stuurt. En die bal ligt op nou, een kleine 40 meter. En je probeert die bal in één keer op het doel te schieten. Ja, dan vraag je om problemen. Het is een matige ploeg, Veen Ze vechten hard op zijn dirkuit, zeg maar. En bij Fika is verreweg de betere ploeg op alle fronten. Met name tactisch en technisch gezien ziet het er allemaal veel beter uit. En is de 3e voorsprong ook uh, volkomen terecht. Maar het blijft dus spannend, want één doelpuntje voor Fenerbahce. En Fenerbahce is weer naar de finale een uh, vierde van uh, Benfica. Dat betekent echt maar één ding, dat Benfica in de finale staat in Amsterdam op 15 mei. En wat een feest is het in het Estadio do Een geweldig stadion, waar het ook nog 20 graden is. En uh, door die doelpunten van Benfica loopt de warmte een beetje op richting de... Nou, denk ik denk 35, 40 graden. 3-1 bij Fika Leij tegen Venerbahce. Bij uh, Chelsea tegen Basel. Dachten ze bij Basel misschien nog heel even. Nou, misschien kan het nog. Na die 1-0 voorsprong. Maar toen kwam Chelsea, hè, Frank Wielaert? Ja, het uh, duurde een kwartiertje in de tweede helft. Toen was het gebeurd. De laatste actie van de eerste helft gaf Basel hoop. De goal van Salah. Maar uh, een kwartier later, een kwartier speeltijd later... Was het uh, helemaal gedaan? Chelsea scoorde drie doelpunten op rij. En daarmee is het gat uh, drie doelpunten geworden. Ook 5-2 over twee wedstrijden vers, uh, verspreid. Dat betekent dat Basel nog drie doelpunten moet maken. om uh, Amsterdam te halen. Maar uh, dat gaat ze niet lukken, want Chelsea. Kan als geen ander natuurlijk een voorsprong verdedigen. In dit geval ook nog eens een ruime voorsprong. Fabian Frei probeerde het wel uit de tweede lijn. Een goed schot vanuit dik 20 meter op de kruising. Die bal wil je dan in de kruising hebben zoals David Luiz dat deed bij de 3-1. Maar hij kreeg hem dus precies op de kruising tussen paal en lat. Het is eigenlijk het moment geweest nadat Chelsea op 3-1 is gekomen. En daarna heeft Chelsea nog de mogelijkheid gehad om de voorsprong uit te breiden. Het is bij Chelsea ook inmiddels wisselen geblazen om nog wat wedstrijden, nog wat spelers speeltijd te geven. Hazard gaat naar de kant, Mata komt er dan voor terug. Ja, dat is natuurlijk een wissel, de, de, bijna zou je kunnen zeggen lot om oud-ijzer. Misschien is Mata nog wel beter op dit moment dan Hazard. Dus veel slechter wordt Chelsea daar zeker niet van. En ook bij Basel zijn ze begonnen met wisselen. Met name met het oog op de competitie. Want Basel staat bovenaan en moet nog kampioen worden. Is daar nog niet zeker van. Dus deze wedstrijd laat ze een heel klein beetje lopen. Hoewel de wissel gewoon aanvallend is bij Basel. Dus ze gaan het nog wel proberen. In het resterende dikke kwartier dat er nog op de borden staat... Maar Chelsea gaat daardoor ook ruimte krijgen. En Chelsea is de ploeg die de grootste kansen krijgt. Ook sinds het met 3-1 voor staat op het eigen Stamford Bridge. Daar valt er 4-1. Nee, net niet. Fernando Torres net even te laat bij de paas van Oscar bij de eerste paal. En dus net niet 4-1 in de omschakeling. Dan Basel misschien nog eventjes. Maar dat houdt alweer in. En dan heeft Chelsea genoeg mensen achter de bal. Zeven mensen, acht mensen inmiddels. En dan kan Basel voetballen tot ze een ons wegen. Maar het doorkomen, dat kun je rustig vergeten tegen Chelsea. Als ze eenmaal goed georganiseerd staan. Een kwartier nog te gaan. Chelsea leidt tegen Basel met 3-1.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 Als de tempo op zijn hoogste is, geef ik een teken en dan maak je pas volgens uit. Meneer Verwijlen, dit was uh, wat je noemt de schermwarming-up. We proberen dus wat aandacht te besteden aan explosiviteit, aan snelheid, aan, uh, ook een beetje aan sprongkracht, sprintkracht uh, en natuurlijk het voetenwerk waar wij uh, ons in verplaatsen. Nou, er zit er geen tegenstander bij, die, uh, die komt dadelijk hè, als we een pak aantrekken. Maar nu is het inderdaad een beetje visualiseren en uh, een fictieve situatie in je hoofd hebben en daar je voetenwerk op aankassen. Ah, Dus het echte scherm, dat gaat zo beginnen. Ja, let me op. Hey Bas, het schermpak aangetrokken. Ja, we gaan nou beginnen. Je bent gekoppeld hè, aan een lijntje. Ja, ik zit vast aan een rouleur, zoals dat mooi in het Frans heet. En uh, ja, dat, daar uh, gaan eigenlijk twee verschillende richtingen gaan er weer uh, draadjes uh, vanaf. En zo is alles aangesloten en uh, ja, kunnen we heel makkelijk zien wie wie heeft geraakt. We zien daar in de verte uw zoon staan, hè, Bas. Londen ligt natuurlijk achter ons. Hè. Dat is waar hij had willen vlammen en waar het er dan ja, eigenlijk net niet uitkwam. Wat is de les geweest van Londen? Een van de lessen is dat hij... Die...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 Het is uh, toewerken deze training naar uh, ja, twee belangrijke wedstrijden hè, voor jou. Uh, ja, zeker. Um, eigenlijk deze week en vorige week ook al uh, staan we in het teken van uh, ja, de World Cups die nu komen gaan. Dat is aankomend weekend uh, de World Cup van Parijs. Da het weekend daarna uh, de Grand Prix van Bern in Zwitserland. En ik geloof twee weken daarna zitten we, zitten we alweer in Argentinië in Buenos Aires. Ja. En dat zijn dus echt voor jou ook in het seizoen de belangrijke wedstrijden? Ja, dat zijn de wedstrijden die meetellen voor de World Ranking. Maar uh, ja, goed, dit is, uh, dit is een na-Olympisch jaar. Ik uh, doe het nu iets rustiger aan dan uh, bijvoorbeeld in de periode voorafgaand aan Olympische Spelen. En uh, ja, eigenlijk alles om, uh, om de, ja, de motor weer op te laden, zeg maar, voor uh, de komende drie jaar. En uh, ja, eigenlijk met iets minder training gaat het nou uh, eigenlijk wel heel lekker. Heerlijk klaar. Start. Alt. Koenhoefelen. twee voor de bas. Heerlijk klaar. Start. De coach heeft wel vast een rastertje op het bord geschreven, hè? want uh, competitie. Ja, we doen nou een competitie met een uh, tactische opdracht. Ja, dus bewust bezig zijn met een situatie creëren nou. Oké, okay, ga je. Halt. Um, je werkt dus toe op dit moment naar drie World Cup wedstrijden. Er komt nog een EK aan, een WK, maar ja, het vizier gaat natuurlijk uiteindelijk naar Rio. Want zo lang wil je in ieder geval doorgaan.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 Uh, je beste schermen kan laten zien en als ik daar mijn beste schermen kan laten zien dan dan uh, is een medaille absoluut niet uitgesloten maar goed een EK en een WK is is ook heel mooi en en daar uh, richt ik me ook op want ja ik heb wel uh, een heleboel medailles gehaald uh, zilver, brons op EK's, WK's nummer 1 van de wereld gestaan maar ja, ik, ik, mis, uh, ik mis nog wel een beetje die gouden plak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 heb ik ze allemaal in het pocket. Klaar, partij. Vraag je soms wel eens af waarom je hele teksten uit je hoofd kent van begin tot eind. Uh, bij deze bijvoorbeeld Jennifer Page was dit met Crush. Anderhalve week geleden vloog hij in de Verenigde Staten... op het parcours van Austin, Texas, van zijn motor. Coureur Jasper Iwema kwam ten val. Dat leek heel ernstig, maar het bleek uiteindelijk mee te vallen. Iwema hield een hersenschudding over aan de crash. Dit weekend staat hij weer aan de start van de volgende Grand Prix. Iwema rijdt in het Spaanse GERES. Jasper, goedenavond. Ja, goedenavond. Tenminste, ik heb begrepen, je doet mee aan de vrije trainingen... Zoals het op dit moment eruit ziet, is dat inderdaad de bedoeling. Ik heb een test moeten afleggen bij de doktoren. En ja, dat leek in eerste instantie allemaal prima. De hoofdpijn en duisterheid is nog steeds aanwezig bij inspanning. Maar we gaan het toch proberen morgen. Morgen volgende eerste vrije training en dan gaan we kijken hoe het allemaal aanvoelt. Ja, want uh, je moet je toch echt inspannen dan. Dus dan, dan zul je daar waarschijnlijk wel weer last van hebben. Dus dit heet niet hersteld zijn, hè? Uh, nee. Zo zou je dat inderdaad niet echt kunnen noemen. Nee. Nee. Maar uh, goed, ik heb de afgelopen week enorm veel rust genomen en uh, precies gedaan wat uh, mij geadviseerd werd. Maar in die anderhalf weken is er eigenlijk wel heel veel gebeurd. Uh, in positieve zin. Ik ben echt wel uh, een stuk opgeknapt. En dat maakt eigenlijk voor mij, uh, geeft dat het gevoel dat, dat ik wel fit genoeg zou kunnen zijn voor de wedstrijd. Ja. ja, je hebt heel veel rust genomen? Alleen maar, ik heb alleen maar op bed gelegen en uh, Pas na afgelopen weekend ben ik een klein beetje gaan lopen, wat de dokter adviseerde, om een beetje frisse lucht te, te krijgen. Dus dat heb ik precies allemaal zo gedaan, zoals mij verteld werd te doen. En uh, ja, na één week, moet ik zeggen, uh, ja, het ziet er wel redelijk uh, oké okay uit. Als je ja. terugkijkt uh, op uh, hoe het ervoor stond vorige week. Ja, want jij herinnert je uh, niets meer van de val, hè? Nee, ik weet, zo weet helemaal niks meer. Alles wat ik weet op dit moment is wat mij verteld is. Ja. Heb je teruggekeken? Ja. En uh, dat zag er inderdaad behoorlijk heftig uit. En ik moet zeggen, ik heb wel heel veel geluk gehad. Ja. Dat had heel anders kunnen aflopen. Zo zag het er inderdaad ook uit. Ja. Dus wat dat betreft, maar ik van geluk spreken dat ik alleen slechts met een hersenschelling ervan afkom. Ja. Uh, voel, je, voel je ook angst? Nee, maar dat komt misschien ook omdat, het, omdat ik me niks van ervan herinner. Ja, dus dat, is, <laughs> dus dat is eigenlijk maar beter ook, zou je zeggen. Ja, misschien wel. Maar goed, uh, je weet ook gewoon, het uh, hoort bij de sport. Uh, het kan gebeuren. En uh, ja, uh, ik, doe nu, ik, ja ik, ik stap niet anders nu de motor op. Nee. Kon je, kon je door die beelden ook, um, ook zien wat, wat er gebeurde? Wat er, wat er misging? Uh, nee, in, in, op het beeld zelf is ik schakels ze net te laat in, uh, dus de oorzaak van de crash kun je niet zien. Dat wat mij verteld is van coureurs die op dat moment achter mij reden, uh, ja, uh, is dat mijn voorkant begon te glijden. Uh, die heb ik weten op, uh, weten op te vangen. En vervolgens stapte de achterkant uh, weg en uh, ging ik met een highside erop. En dat wat de jongens mij later vertellen die achter mij zaten, die zeiden ook van uh, op dat moment vloog je hoog door de lucht... En toen wij jou passeerden, terwijl je best wel een gat voor ons had... Uh, terwijl, uh, sorry, toen zweefde hij nog steeds door de lucht heen. Dus het was echt een, uh, een flinke vlucht die ik maakte. Ja. En vanaf wanneer weet je het weer? Um, nou ja, ikzelf was bij uh, vlak voordat ik de helikopter inging. Um, mensen die ik hier heb gesproken, die zeggen dat ze met mij hebben gesproken. Daar weet ik niks meer van, terwijl ik wel bij was. En mijn eigen herinneringen, die staat dan weer vanaf het moment dat ik eigenlijk in de helikopter zelf zit. Ja. Dus dat is, ja, ik heb geen idee hoe lang dat na de crash is, maar dat zal ongeveer een half uur zijn. Je bent heel veel uh, onderzocht en net ook weer. Uh, de artsen hebben dus niet iets kunnen vinden waardoor ze kunnen zeggen, nou je mag absoluut niet op de motor stappen. Heb jij nou eigenlijk het laatste woord? Hoe, hoe werkt dat? Ja, in dit geval wel. Kijk, als je ja. een botbreuk hebt of wat dan ook, dan is dat voor doktoren nog makkelijker... Een test af te leggen. En in dit geval gaat het iets om wat in mijn hoofd zit. Ja, doktoren kunnen uh, uiteindelijk wel evenwicht testen doen en, en zo'n soort ja, oefeningen. Maar uiteindelijk zien ze niet hoeveel de pijn is en hoe moeilijk ik me kan concentreren. Mm -hmm. uh, en daarom leggen ze met name nu ook de bal bij mij neer en uh, moet ik degene zijn die uiteindelijk een beslissing gaat maken. En uh, goed, in het, over het algemeen maken sporters. Meestal de beslissing om wel te gaan rijden. Ja, dat wou ik maar, zeggen. Het is toch heel moeilijk om te zeggen: nou, ik doe het niet. Ja, en dat heb ik ook. Ja. Maar uiteindelijk heb ik wel een heel team omheen die, die waarschijnlijk wel, mocht het echt niet gaan, invloed daarop hebben. En bij mij tegen mij zeggen: van ja, je kunt veel willen, maar uiteindelijk uh, is dit niet verantwoord naar jezelf toe en niet naar anderen toe. Dus deels ligt het bal bij mij en deels zal dat voor mij besloten worden. Ja. Waar, waar ga je op letten? Wat, uh, wat moet er goed zijn morgen? Nou ja, voor mij een belangrijke test uh, is eigenlijk vandaag al geweest. Ik heb, uh, omdat ik dus wou kijken hoe het ging met, als ik meer ging inspannen. Dus ik heb uh, drie kwartier lang op de, de wielrenfiets hier mijn randjes gemaakt. En ik moet zeggen, pas na veertig minuten begon de hoofdbaan eigenlijk irritant te worden... waardoor ik me minder kon concentreren. Hm. Dus dat viel eigenlijk meer mee dan ik had verwacht. Ja, wat morgen anders zal zijn is de snelheid en uh, meer een hogere concentratie. En daar, daar zal het dus een... Oh. Na afhang uh, hoe, ja, hoe, uh, uh, uh, hoe me dat verloopt. Ja. ja, en het begon allemaal zo mooi hè, in Qatar. Ja, gelijk de eerste wedstrijd terug in de punten was natuurlijk een goed begin. en ja. Dat leek in de eerste instantie ook op in, in, in de race in Amerika. Maar goed, even naar terugval, en terugvallen nu. Uh, maar goed, laten we hopen dat we snel kunnen herstellen en weer uh, ons van voren kunnen laten zien. Nou, hopen dat het morgen in ieder geval al goed gaat. Hè? Om eens bij het begin te beginnen, bij die eerste vrije training. Ja. Dank je wel, Jasper Iwema. Succes. Ja, graag gedaan. Dank je wel. Dan gaan we verder weer met voetbal. 15 mei, de finale van de Europa League. Zijn ze op Stamford Bridge al uh, aan het uh, feest vieren, Frank Wielaert? Ja, gek genoeg hoor je toch vooral uh, de supporters uit Basel... die uh, toch vooral willen laten weten... Aan hun ploeg dat ze zeer tevreden zijn over hun prestaties in Europa dit seizoen. Basel haalde nog nooit de halve finale van uh, de Europa League. Dan wel de UEFA Cup, dan wel de Champions League of de Europa Cup 1. Dus dit is al heel wat. En dan verliezen tegen Chelsea met opgeheven hoofd. Ook al staat het 3-1 op dit moment zitten we dik in de extra tijd. En weet Chelsea al lang en breed zeker dat zij uh, de ploeg zijn die uh, één helft van de finale gaan uh, bepalen. Althans een uh, van de twee ploegen zal zijn... Die de finale zal gaan bepalen. En dat gaan we nu dan ook een klein beetje horen. Want de mensen op Stamford Bridge... De supporters van de thuisploeg nemen nu het gezang van de meegereiste supporters uit Basel een beetje over. Bij Chelsea trouwens. Nathan Aken in de slotfase nog even in de ploeg gekomen. 18 jaar jong, opgeleid bij v Feyenoord. En het laatste deel van zijn opleiding doet hij dus in Londen. Mooie speler om te zien. Controlerend op het middenveld staat hij. Hij oogt als Gullit. Hij loopt ook een beetje als Gullit. En hij speelt eigenlijk als rijkaart. En dat is dus een fraaie combinatie. Dat belooft nog wat voor het Nederlandse voetbal. De wedstrijd zit erop. We zien Benitez die het handje schudt van Murat Jakin De de trainers. De man van de mooiste goal van de avond. De beslissende goal van de avond. Daarvan David Lewis. Is de man die werd gewisseld ten faveur van Nathan Aken. Die zo nog even mag proeven aan de sfeer in een goed gevuld Stamford Bridge. En dan weten we het dus inderdaad zeker Chelsea gaat zich melden op 15 mei in de Amsterdam Arena... om te strijden voor een prijs die ze nog niet hebben. En dus zullen ze er echt voor gaan. Het winnen van de Europa League staat hoog op het prioriteitenlijstje van Benitez... en zijn mannen naar de 3-1 zegen tegen uh, Basel. Ja, zo zeker als uh, Chelsea al een tijdje is, zo niet zeker is Benfica nog, hè? En niet? Nee, nog 4,5 minuut, want we hebben 5 minuten extra tijd gekregen. We zitten in de extra tijd 3-1. Voorsprong voor Benfica. maar. Uh, Fenerbahce probeert er alles aan te doen. Pompen de bal naar voren. Hebben een nieuwe man gebracht. Een oude bekende voor ons. Stoch. Hij is nu aan uh, in balbezit. Miroslav Stoch. De bal moet voor het doel komen. Komt hij ook. Wordt uh, gekopt. En in, het, uh, in de handen van de keeper. Arthur. Een Braziliaan. Uh, gekopt door de mee naar voren gekomen Kirkmas, Want iedereen van uh, Fenerbahce gaat nu mee naar voren. En het is zo ontzettend spannend. Want zo uh, so was al een keer dichtbij. En nu, dit was uh, geen slechte kopbal. Maar in de handen van Arthur. Uh, Miroslav Stocht dus erbij bij Veenabadje. Uh, Speelt niet al te vaak. Overgekomen van FC Twente. En speelde in het jaar dat FC Twente kampioen werd. Alweer drie jaar geleden. En het uh, lijkt nog uh, zo kort. Uh, speelde hij uh, heel wat wedstrijdjes voor de Twentenaren. Maar nu is het uh, balbezit voor Benfica. Hij speelt toch bij Fenerbahce. bal gaat over de zijlijn en Fenerbahce mag gooien. En wat een spanning op de gezichten van de mensen in het uh, Stadio D'Aloes... ...nadat het 1-0 werd... Door Caetan en Dirk Kuit de gelijkmaker maakt uit een penalty. Was het twee keer Cardozo die al uh, gewisseld is. De Paraguayan, een geweldige voetballer is dat een soort Lewandowski van uh, Benfica. Want hij uh, is zo cool, bloedig en beheerst. Terwijl we nog een wissel gaan krijgen. Nico Gaetan, de maker van het eerste doelpunt, uh, gaat naar de kant. En uh, deze Argentijn zal uh, vervangen worden door de nummer 3. En dat is of uh, nummer 13, denk ik uh, 23. Nummer 3 moet dat zijn, maar die heb ik niet op mijn lijstje staan. Uh, of oh, ja, Jardel is er in gekomen. Jardel met 33. Nou ja, wat scheelt het? Uh, in ieder geval de uh, voorlaatste wissel voor Benfica. Het is spannend, het is heel spannend. Maar ik heb zo'n vermoeden met nog 2,5 minuten te gaan dat Benfica het wel redt richting de finale van de Europa League. 3-1 tegen Fedabatje. Ja, dan zou het dus op 15 mei Chelsea tegen Benfica worden. Maar Benfica is dus nog niet helemaal zeker. Tot zover Langs de Lijn. Straks gaat Met het Oog op Morgen verder. Gepresenteerd door Max van Wezel. Een fijne avond. Morgen in vrijdagmiddagla.